10 uur Clemens Peters met het NOS Journaal. De gevolgen van de stroomstoring in Arnhem en omgeving voor het Rijnstatenziekenhuis zijn voorbij. Door de storing kon het ziekenhuis niet meer opereren. Doktoren en verpleegkundigen konden niet in de patiëntendossiers. En ook was het ziekenhuis letterlijk en figuurlijk moeilijk bereikbaar. De telefoon werkte nauwelijks en de slagboom voor het ziekenhuis ging niet meer open. Morgen kan het ziekenhuis naar verwachting weer normaal functioneren. Op het hoogtepunt van de storing in Anom Arnhem zaten 52.000 huishoudens in de omgeving zonder stroom.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 Ja, dan zijn we nog een vol uur met langs de lijn en omstrijken. Met aandacht voor het Noorse succes bij de winterspelen. En de regerend Nederlands kampioen ijsdansen is zometeen te gast. Dat is al heel lang, want in 2006 werd het kampioenschap voor het laatst georganiseerd. En voor het eerst konden de fans van Max Verstappen zien hoe zijn bolide eruit ziet. Louis Dekker praat ons zo helemaal bij. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws op een rijtje. <truimert> De Noorse schaatser Havard Lorentzen is de nieuwe Olympisch kampioen op de 500 meter. Ronald Mulder was de beste Nederlander op plek 7. Internationaal is deze afstand gewoon sterkst bezet. klaar. En, uh, ja, dan word je met een wat mindere race ook meteen 7. En, uh, je kunt ook zomaar 16e worden. En dat is, uh, maar ja, dat is nog een keer zo. Ik kwam hier wel voor het podium en niet, uh, en niet op deze manier. De Nederlandse vrouwen reden met een Olympisch record... de snelste tijd in de kwalificaties voor de ploegachtervolging. Maar het leenstraai, Reen en Antoinette de Jong... staan overmorgen in de halve finale tegenover de Verenigde Staten. De KNVB wil PSVR Lozano drie duels schorsen... naar zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Heerenveen. De Eindhovense club is het niet eens met het voorstel. Daardoor volgt later deze week een tuchtzaak. Ronald Comman laat alle voorbereidingen... van het Nederlands voetbalelftal voortaan plaatsvinden in Zeist... Oranje neemt ermee afscheid van het spelershotel Huis Duin in Noordwijk. Stefan de Vrij vertrekt na dit seizoen bij Lazio Roma. De Italiaanse club wilde het contract van de verdediger verlengen... maar heeft de aanbieding ingetrokken volgens de club... omdat de eisen van de Vrij, en dan met name zijn management, toch kortig zijn. De Vrij kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Noorwegen staat bovenaan in het medailleklassement van deze spelen... met uh, gouden medailles in maar liefst zes verschillende sporten. En ook het schaatsen. Daar uh, pakte ze er vandaag eentje bij, uh, Haver Lorensen dus. Aan de telefoon, Frida van Meegen. Goedenavond. Goedenavond. Noors ex schaatser met Nederlandse ouders. U um, uh, groeide op in, uh, in Noorwegen. In Nederland heeft u gestudeerd en woont nu in, uh, in het mooie Hamar. Hoe is de overwinning van Lorensen in, uh, in Noorwegen ontvangen? Ja, echt uh, ongelooflijk. Hij uh, een superprestatie. Dus, uh, 70 jaar geleden, dat nou een gouden medaille heeft gehad, de 500 meter. Dus uh, dat, uh, dat zegt wel genoeg, denk ik. Ja, wat, wat wordt er gezegd over de rit van hem? Ja, hij, hij reed een, een, een superrace, technisch perfect. Hij uh, hield zijn hoofd koel cool en uh, hij, uh, hij zag de rit voor hem, hij reed die, uh, uh, Koreaan uh, een uh, Olympisch uh, record, en hij, hij wist dat hij daaronder moest. En, uh, dat, en hij deed, hij deed uh, ja, het was een technisch perfecte, perfecte race. De snelste opening ooit van hem. Ja, is het trouwens een BNR? Is het een bekende Noor? <laughs> Sorry? Is het een BNR? Is het een bekende Noor? Uh, Nee, ik denk, uh, ik denk dat die, als hij op straat loopt hier... dat, uh, dat mensen hem uh, niet herkennen. Dus het is niet zoals uh, Sven Kramer bijvoorbeeld in Nederland. Die, uh, iedereen, iedereen herkent hem. Dus hier kan hij. Ik denk dat hij gewoon op de straat in, in Oslo gewoon kan lopen... zonder dat hij uh, herkend wordt. En blijft dat zo, denk je? Of is dat na vandaag wel anders? Uh, ik, ik denk dat het vandaag, na vandaag wel uh, iets anders is. Maar, maar is het is niet zo dat... Iedereen hem dan op straat herkent, dat, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het, dat, uh, dat het uh, wel heel goed is voor de schaatsport... en dat mensen wel uh, gelijk meer uh, geïnteresseerd zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat bij jullie in Noorwegen... natuurlijk ook het verhaal hè, van het bijna einde van zijn carrière... weer wordt opgerakeld. Uh, gaat het daar veel over? Ja, zeker, ja. Hij, uh, hij dacht uh, drie jaar geleden dat hij, uh, dat hij nooit meer zou kunnen praten... Dat een, uh... Zure, waar hij zijn hele been uh, uh, met zijn met zijn helemaal uh, fel en uh, spieren en alles af, uh, afschraapte, afsneed. Uh, en hoe die daar is van, uh, van hersteld en weer uh, teruggekomen en, uh, en uh, ja. Ja. Hoe, hoe die dat heeft gedaan, dat is ook uh, ongelooflijk. Hoe populair is het schaatsen in Noorwegen eigenlijk? Um, nou, de laatste jaren eigenlijk niet zo goed. Uh, als je vergelijkt met het langloven, um, het, het, uh, het, het cross-country uh, uh, hier... Uh, is het, uh, is het uh, heel klein. Ja. Ja. En, en he, is, uh, zie je kans dat het nu weer een beetje gaat groeien? Ja, ik hoop het. Ja. Uh, ik ben natuurlijk als ex-schaatster het mooiste wat er is. En uh, ik denk dat zo'n prestatie zoals dit... dat, uh, dat de interesse weer, uh, weer gaat groeien. Ja, precies. Vandaag wonnen en, de Nooren... Uh, hoop... Sorry, er zit een beetje vertraging ja. op de lijn. Daardoor praten we af en toe door elkaar. Ik, ik herhaal ja. mijn vraag. Vandaag wonnen de Nooren ook de teamwedstrijd in het Schanspringen. Daarmee hebben ze nu elf keer goud en 28 medailles in de taal. Leeft het erg in Noorwegen? Ja, zeker. En, uh, en vooral hoe uh, de ja, kleine Noorwegen met maar uh, bijna 5 miljoen enorm zoveel medailles kan halen. We staan gewoon bovenop uh, de, aan de top uh, qua aantal medailles. En dat, uh, dat leeft zeker. Ja. Nou, geniet ervan zou ik zeggen daar in Noorwegen. Friede van Meegen, Noorse ex ja, dank met Nederlandse ouders. Dankjewel. je Graag gedaan. De aanloop naar de Spelen was uh, verre van ideaal... voor snowboardse Cheryl Maas. Um, ze had gebroken nekwervels en gekneusde hielen, toen maar. Maar Maas was vastbesloten wat moois neer te zetten... op haar derde Olympische toernooi. Het onderdeel sloopstijl was de windspelbreker. Maar Maas had nog een herkansing... want haar favoriete discipline debuteerde op de Spelen. De Big Air. En vannacht was de kwalificatie. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. 2018.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 De trainingen waren misschien niet de beste. Ik kwam nog een keer te kort op die knikken en ja, daar raak je heel erg gefrustreerd van. Uh, het is vandaag gewoon een perfecte dag en uh, ja, je ziet gewoon een hele hoop mooie goed snowboarden. Dat is cool. Zo is het. Opwinding op de tribunes bij de toeschouwers als ze mooie sprongen zien. Ik heb nooit dat trick in mijn leven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 Dus ja, dat is niet zo fijn en dat weet je eigenlijk ook wel. Maar... Het goede nieuws, Sherry Maas landt netjes op haar bord, Geen val, maar de sprong was behoudend en de score is navernand. Ja, het was een safety sprong. Um, ik had hem nog iets mooier uit willen voeren, maar ja, je bent natuurlijk zenuwachtig. En, uh, ja, ik had misschien twee keer voor die negen moeten gaan, maar dat weet je niet. Het is altijd een moeilijke beslissing en uh, de beslissing was genomen om het eerst nog een goede te landen en aan de hand een stapje erbij te doen.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 It all Yeah, even a drugstore at the end Ella ja, it Goffa en How About A Little Love. Opwinding in de autowereld. U hoort het geluid van de nieuwe Formule 1-wagen van Red Bull. Voor het eerst konden we de nieuwe bolide van Max Verstappen ook bekijken. De vraag is wat we daar wijzer van worden. Onze Formule 1-commentator is Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Is dit het begin van de rituele dans rond de Formule 1-wagens? Als je kijkt naar de grote teams wel. We hebben er al een paar gehad die hun auto lanceerden, zoals dat heet. Haas Williams al gehad, maar Red Bull is het eerste grote team. Donderdag volgen Mercedes en Ferrari, nota bene ook nog op dezelfde dag. Op een dag dat eigenlijk draait om publicite publiciteitsscoren, om marketing, om, om PR, et cetera. Want ja, om eerlijk antwoord te geven op je vragen. Het is een rituele dans, maar heel veel weten, dat doen we nog niet hoor. Dat valt te zien op de foto's? Een kleur, Vooral kleuren die je niet verwacht. Want iedereen die de auto van Verstappen kent van vorig jaar... weet dat het overwegend blauw is met heel veel rood en geel. En dat rood en geel is er nu vanaf. Hij is nu vooral blauw. Het is vooral een camouflageauto. Het deed een beetje denken aan de dienstplicht. Hè, dat je van die pakjes aan moet. En dat vooral alles onopvallend moet zijn. En dat is ook wel een beetje de waarheid. Die auto is gekleurd in blauw met veel zwart. En met een paar stukken waarvan je kunt zeggen... is het nou wit, is het grijs, is het zilver... Nou, misschien is het wit, maar Daniel Ricciardo ging er vanmiddag mee het circuit op, 100 kilometer gereden in Silverstone. Toen was het niet meer wit, in ieder geval, want het was kletsnat. En wat hij daarna zei, dat vond ik dan wel weer mooi. Je hebt net gehoord hoe die auto klinkt. Nou, als je Ricciardo dan, de teamgenoot van Verstappen, hoort zeggen... dat hij zijn meisje voor het eerst naar buiten heeft gebracht... dan is dat wel weer een mooie beeldspraak. Maar het geeft ook meteen aan, ja, we weten nog zo weinig. Er worden wat rondjes gereden, er vallen wat dingen op. We hebben die cockpitbescherming gezien, die halo of halo, zoals die in het Engels heet. Uh, die vindt iedereen foeilelijk. Uh, we hebben hem nu gezien. We zullen eraan moeten wennen. Er zijn nog een paar andere dingen veranderd. Maar voor de leek denk ik dat alleen die andere kleur opvalt. En het nieuws van die andere kleur is... dat is maar tijdelijk. Dat is gewoon een stuntje. Volgende week oogt hij weer... Denk ik, net zoals vorig jaar, want dan gaat de echte kleur erop. Toen ik het woord uh, uh, halo hoorde, toen moest ik gelijk aan een lichteffect denken. Dat we allemaal wel eens uh, bijvoorbeeld hebben gezien als je tegen de zon in uh, fotografeert. Maar daar heeft dit volgens mij helemaal niets mee te maken. W wat uh, wat bedoelen ze met halo of halo in het Engels? Ja, zo heet dat ding gewoon. Wat is dat ding? Is dat die beugel? Nou ja, ik nee, kan, kan het heel mooi omschrijven. Per ongeluk heb ik vorig jaar in november gezegd... het is net of je een omgekeerde teenslipper op een cockpit zet. Nou, dat omgekeerd mag er ook vanaf, want eigenlijk is hij niet eens omgekeerd. Als je die Formule 1-auto's dit jaar gaat bekijken... denk je allemaal, hé, hey, er zit een coureur in. En die coureur zit nog in de open lucht. Maar ze hebben er een soort 6 kilo wegende slipper bovenop gezet. En die... Nou ja, halo, halo, teenslipper, hoe we het beest ook moeten noemen... die heeft maar één doel. Het is bescherming van het hoofd van de coureur. Uh, dan denk je, ja, maar er gebeurt toch nooit wat met het hoofd van, van een coureur? Nou ja, kijk nog terug naar een paar jaar geleden... het ongeluk met Felipe Massa, die een brokstuk tegen zijn helm aan kreeg... waarbij zijn oog bijna werd doorboord. Ja, dat zijn van die freak accidents, zoals ze dat noemen in de Formule 1. En dat willen ze uitsluiten, want er mogen geen doden... en mogen eigenlijk niet eens slachtoffers vallen in die sport. Alles moet safe... En wordt het daar lelijk van, dan wordt het er maar lelijk van. Dus hallo, halo is het dan. Ja, wat heeft het dan voor gevolgen? Uh, is die auto daar uh, heel anders door geworden? Wat, wat heeft er moeten wijken bijvoorbeeld? Nou, hij is vooral heel veel lelijker geworden. Daar is iedereen het wel over eens. Uh, Williams vorige week heeft hem in een poging... om hem nog een beetje onzichtbaar te maken wit geverfd. Bij Red Bull is hij vooralsnog zwart. Dat zal hij waarschijnlijk ook wel blijven. Bij Ferrari, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat ze hem rood gaan maken. Dan dus zal hij ook wel zwart worden. Het ziet er niet uit. Uh, en hij is een kilo of zes zwaar. En dan denk je, ja, zes kilo, dat is gewoon vier flessen cola... bij mij in de supermarkt. Maar in de Formule 1 is zes kilo echt heel erg veel. En daarvan heeft Max Verstappen ook al gezegd. Dat is eigenlijk in mijn nadeel. Want ik ben al een vrij zware coureur. En in de Formule 1 draait alles niet alleen om wie heeft de snelste maar vooral ook wie heeft de lichtste. Want als je licht bent, kun je gaan goochelen met gewichten... dan kun je bijvoorbeeld, dit is wat ingewikkeld verhaal... maar het maakt voor de snelheid van de auto heel veel uit... of je gewicht aan de achterkant hebt of aan de voorkant. En als je een slanke auto hebt, laat ik het zo zeggen... dan kun je dus spelen met die gewichtsbalansen. Dan kun je ontzettend veel mee winnen. Nou ja, als je dus een blok van 6 kilo bovenop de cockpit monteert... en je bent een vrij zware coureur zoals Verstappen... want die is nou eenmaal vrij lang, vrij stevig... Ja, dan is dat een nadeel. En dat is allemaal de consequentie van die veiligheidsingreep... die, die teenslipper, die halo, die halo. Ja, en die is dus verplicht. Daar mag je, daar mag je niet onderuit. Helaas is hij verplicht. Ook... Looi, het is voor de veiligheid, Het is voor de veiligheid. Niet zo zonder. Ja, zeker. Dat is, dat is ook volkomen terecht. Alleen, uh, je hoeft maar even naar de Indycars in Amerika te kijken... om te zien dat het toch echt een stukje minder lelijk had gekund. Okay. Maar goed, het is een besluit. En ja. het is, een, uh, het is een, een, een ding waar we aan gaan wennen, hoor. Want dat is altijd zo met de ja, Formule 1. Vorig ja. jaar had iedereen het over haaien vinden. Die waren ook lelijk. Nou ja. Jaar naar gekeken en niemand had dat ja, precies. Je zei het al, Stap is geen fan. Dit antwoordde hij toen hem in een interview op de website van Red Bull werd gevraagd naar de Halo. Ja, yeah, so the Halo that will be very ugly. Um, not looking forward to that. But in general, I hope the car will look great and hopefully it's fast. Hopefully it's just a good step forward and um, you know that we got straight away a good car from the beginning of the year that we are not really chasing like we did last year. Um, denk dat that's the most important for us. Ja, hij hoopt dat het beter gaat dan het afgelopen seizoen. Want is dat een beetje zijn rampscenario zoals het, het afgelopen jaar begon? Ja, niet, van, niet alleen van hem, want hij heeft het nog maar één jaar zo meegemaakt. Maar zijn teamgenoot al drie jaar op rij, die denkt steeds in Australië, Daniel Ricciardo, aan zijn thuisrace te beginnen. En dan denkt hij dit jaar kan wereldkampioen worden. En dat is al drie jaar mislukt in Australië, want eigenlijk had hij in Australië al door, het gaat hem weer niet worden dit jaar. Die Teams die zijn heel goed in de wintertest in het zeggen... we hebben de beste auto van allemaal. Maar Red Bull is daar wat minder goed in. Die denken dat eigenlijk meestal de afgelopen jaren... al tijdens de eerste dag van de test niet meer... omdat ze de plank <laughs> hebben misgeslagen. En vooral, vooral afgelopen jaar. En daar hebben wij natuurlijk in Nederland alles van meegekregen... omdat wij alleen maar naar, naar Max Verstappen kijken. Maar in Australië weten ze al drie jaar... wat de Achilles heel is van het team van Verstappen. Want daar zijn ze fan van Daniel Ricciardo... die ook al nu voor het vierde jaar op rij, hoopt wereldkampioen te worden. Maar dat lukt echt alleen maar als die auto meteen goed is. En het is wat dat betreft, je moet maar altijd maar afwachten... wat je ervan kunt maken over een paar weken. Het is een goed teken dat hij nu klaar is. Want vorig jaar werd hij eigenlijk vanaf de fabriek... meteen de vrachtwagen ingerold. Richting Spanje, waar de wintertest was, en was het problemen aan de lopende band. En vandaag hebben ze in ieder geval, voor zover we kunnen beoordelen, in Engeland op Silverstone 100 redelijk probleemloze kilometers, weliswaar op de -baan, af, af, afgewerkt. Maar die, die zijn in ieder geval oké okay gegaan. En je zou voorzichtig kunnen zeggen dat de start in ieder geval iets beter is dan vorig jaar. Maar ja. hecht er niet te veel waarde aan. Nou ja, goed. Ze hebben in ieder geval geleerd van vorig jaar. Vorig ja. nog. Tenminste, die indruk wekken ze dan. Nogal, nogal, het moest ook wel, het boetekleed is dik aangegaan. en uh, ja. dat, dat, dat zei Christian Horner, de teambaas ook... die eerst uh, een half jaar alleen maar heeft lopen mekkeren... op die vermalendijde Renault-motor die het altijd begaf. Maar ook Horner moest toch echt in de loop van het seizoen toegeven... dat het team zelf heel erg fout bezig was geweest in de winter. Gewoon simpel gezegd het huiswerk niet goed gedaan... met de valse start begonnen, een half jaar achterstand. Je hebt in de Formule 1 een half jaar nodig om een gat van anderhalve seconde te dichten als je mazzel hebt. Nou, Dan weet je al dat het uh, klaar is in maart... terwijl je in november kampioen hoopt te worden. En dat is iets dat willen ze dit jaar absoluut voorkomen. Maar ik kan niet zeggen dat uh, Verstappen en Ricciardo... nu in één klap meteen de favoriet voor de titel zijn. Hoor. Zo hard zal het niet gaan. Ik denk wel dat ze, dat ze er dichterop zitten. Ja, zijn er dan koppen gerold als dat echt uh, uh, gewoon fouten van mensen zijn geweest? Ja, dat le leuk is dat. Hè. Dat horen we dus nooit. Maar reken erop dat volgende week in de wintertest als iedereen in Barcelona is, dat je, ineens denkt... hé, hey, waar is die en die gebleven en waarom is dat hoofd... nu ineens niet meer bij Red Bull, maar ergens anders aan het werk. Dus natuurlijk is er ingegrepen, alleen... Wordt dat niet in persberichten gezet, er wordt niet gezegd... van die 700 werknemers zijn er 100 naar ergens anders gegaan. Uh, de officiële lezing is, we hebben geleerd van onze fouten... en we zijn nu op tijd en we hebben hard gewerkt... en het ziet er goed uit en we gaan het volgende week laten zien. Nou ja, dat moeten wij als journalisten en als kijkers... dan maar in de gaten gaan houden. Hè? Nou, Verstappen mag in ieder geval met nummer 14 gaan rijden. Dat is mooi, vanaf 25 maart, de grote prijs van, van Australië. Wanneer, wanneer kunnen we hem dus echt in actie zien? Is dat 25 maart of eerder ook al ergens? Nee, die wintertest in Barcelona dat, dat begint volgende week op maandag. Vier dagen achter elkaar, dan hebben ze even een lang weekend... en een week daarna gaan ze nog vier dagen los. En dat moet je je bij voorstellen, het is, het is geen Grand Prix. Er rijden tien auto's van tien teams in plaats van de twintig die je gewend bent. En de coureurs gaan rouleren. Dus je krijgt de ene dag verstappen, de andere dag Ricciardo. Dat geldt voor alle negen andere teams ook. Het is nog niet duidelijk wie de eerste meters mag rijden. Je zou zeggen, vandaag in Silverstone heeft Ricciardo al 100 kilometer gedaan... dan zal Max wel mogen op de maandag. Maar formeel weten we het nog niet. Feit is wel, en dat is misschien wel het boeiendste antwoord wat ik, wat, wat ik kan geven... wanneer weet Verstappen of hij wereldkampioen kan worden dit jaar? Uh, die vraag is hem gesteld en toen zei hij... eigenlijk weet ik na één dag in de nieuwe auto al hoe de vlag erbij hangt... of, of, of, ik, of ik kans maak of niet... Dus als hij maandag rijdt, wordt het heel belangrijk om te kijken... hoe hij maandagavond, maandagmiddag uit die auto stapt. Of het probleemloos is gegaan, of zijn hoofd, of zijn hoofd op onweer staat... of dat hij vrolijk is. Want dan weten we eigenlijk meteen hoe de komende negen maanden gaan zijn. Dankjewel, Louis. We gaan dat zien. Dankjewel, Louis Dekker. NPO Radio 1. Het is uh, bijna één minuut voor half elf. Het je naam met Clemens Peters. De gevolgen van de stroomstoring in Arnhem en omgeving voor het ziekenhuis zijn voorbij. Operaties werden vandaag afgezegd en het ziekenhuis was nauwelijks bereikbaar. Rijnstaten verwacht morgen weer volledig operationeel te zijn. Op het hoogtepunt van de stroomstoring zaten 52.000 huishoudens in Arnhem en omgeving zonder stroom. De netbeheerder heeft geen idee waardoor de storing ontstond. CNA wordt ervan beschuldigd dat het zijn kleding laat maken in Chinese gevangenissen. En die beschuldiging komt van een Britse journalist die twee jaar vast zat in China en zag hoe gevangenen aan het werk werden gezet voor CNA, maar ook voor ANM. CNA onderzoekt de aantijgingen.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 Ik denk het echt. Ja, maar ja, niet toch? heel slim, toch? Nee, nee, dat had veel beter gekund. Maar goed, um, <laughs> de, wijs je nu naar ons, Clemens? Nee, ik zit ze zat natuurlijk met de telefoon zo... Van, uh, dat ja. ze er maar goed dichtbij kon. En dat, ja, dat valt natuurlijk Stom, niet op. Stom gewoon in je uh, borstzakje uh, en laat gewoon ja. meelopen. Denk zo ik zo dan. Zit, ja. Nou ja, goed. Het is een van de moeilijkste disciplines van het kunstrijden... het ijsdansen. Vannacht uh, worden de Olympische medailles verdeeld... met een uh, zinderend gevecht om het goud tussen Canada en Frankrijk. In Nederland speelt geen enkele rol van betekenis in deze sport. Sterker nog... Sinds 2006 is er geen nieuwe Nederlands kampioen ijsdansen meer, gekomen, meer bijgekomen. De laatste winnares zit vanavond bij ons in de studio. Marie-Louise Geitenbeek. Tussen 2000 en 2006 wordt ze samen met haar broer Sander... zeven keer op rij Nederlands kampioen ijsdansen. Maar door het strenge selectiebeleid van de KNSB... is zelf meedoen aan de Olympische Spelen een utopie. Wij zijn erbij nu om topsport te doen en wij moeten ze ook topsport kunnen leveren. En we zijn geen toeristenfirma, dus als iemand goed is, dan worden ze uitgezonden. Het enthousiasme voor de sport leidt er niet onder. Na haar actieve loopbaan wordt Geitenbeek trainster en marketingmanager bij de Westfriese kunstrijclub. Daarnaast wordt ze asu jurylid net als haar broer Sander. Die maakt dit jaar alsnog zijn Olympisch debuut als technisch jurylid bij het ijsdansen. Ja, dat is een mooi paspoort. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan zo gaan we serieus door. Maar eerst nog even, want je begon al te lachen... de mensen die op de webcam meekeken. Je hebt in 2009 een paar filmpjes van je gemaakt. Ja. Onder meer een filmpje met reclame voor een bekende worst. Ja. Uh, de, de, de, je moest er nog steeds om lachen als je dat filmpje ziet. Ja, he? ja ik heb hem vanmiddag ook even opgezocht. Ik moet je zeggen, ik schiet weer in de lach. Je, wordt dan, uh, je dans met je broer. Ja. En op een gegeven moment word jij in, in, in dat filmpje, even uitleggen, word je weggegooid en dan, uh, dan, dan verdwijn jij in de boarding. <laughs> en het enige wat je in zijn hand houdt is een, uh, is een, is een handschoen van ja. het bekende worstenmerk. Klopt, dat moet ja. ontzettend leuk zijn geweest om te maken. Het was inderdaad ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Heel koud, maar wel heel leuk. Ja, was het is heel koud? Ik moest blijven liggen op dat ijs in het pakje. Ja. Omdat ik gevallen was, moest ik echt in die shot moesten ze overnieuw doen. Ja, ja, nou het is echt leuk. Als mensen op jouw naam googelen en daar even dan het begin de worstenmerk bijdoen... dan komen ze het filmpje gehaald tegen. Echt, echt, even, echt even doen. Je broer zit in de, op dit moment in Zuid-Korea, ben je jaloers? Uh, ja, natuurlijk nou, zit ik hem een beetje, maar ik vind het wel ontzettend leuk voor hem. Ja dus, dus, ja, dus eigenlijk gewoon jaloers. Ja, ja. tuurlijk, maar... Ja. Ja. En tegelijkertijd zeiden we het ook al... je bent nog steeds de regerend Nederlands kampioen samen met hem. Ja. Hoe raar is dat? Ja, heel raar. Gewoon ook heel jammer. Ik heb ook um, de trainer die destijds Sander en mij uh, tot het IJslandse gebracht hebben... vorig jaar aangesproken van... kunnen we niet toch wat doen, want hij is nu weer actief... kunnen we niet toch wat doen om weer IJslandse te krijgen? Je zou je titel kunnen prolongeren natuurlijk. Ja, dat zou kunnen, maar. Ja. In theorie kunnen jullie gewoon het ijs op. En je doet. Uh, je <laughs> theorie do kan <laughs> je het ja. doet twee figuurtjes ja. en je bent net als kampioen. Ja, nou ja, nee. dan wil ik toch iets meer trainen. En, ja, ja, dat moet ik niet willen, toch? Nee. Nee, ja. nee, nee. Maar heb je wel het gevoel dat er dat er iets aan zit te komen, dat er beweging in de zaak zit? Nou ja, ik uh, heb samen met die oud trainer dan voor uh, in januari en in. Uh, net voor de Spelen twee seminars georganiseerd. En het was zelfs zo dat uh, op 11 februari hadden we een seminar... waar we eigenlijk meer jongens hadden dan dames. En normaal gesproken is het andersom. Oh ja. En is dus, dat een goed teken? Dat is een heel goed teken, want dames kunnen we wel vinden. Oh, Oké, okay. dames zijn het probleem niet. Mannen die <gif> willen ijsdansen, dat is ja. het probleem. Ja. En er zijn er gewoon echt gewoon te weinig in Nederland... om er een serieuze sport op dit moment van te maken. Dat is inderdaad het grootste probleem. Maar ook al bij kunstrijden in het algemeen. Er zijn veel minder mannen en... Nou, ik begrijp ook dat het ook met de faciliteit te maken heeft. Hè? Want ik begrijp dat er een heel goed juniorenpaar was... dat helemaal naar Frankrijk moest uitwijken... Klopt, om daar ja. goed, te, goed te kunnen trainen. Ja, de topparen trainen 40 uur per week. En uh, als je in Nederland 10, 15 uur per week uh, kan trainen... is dat uh, al veel. Want mm -hmm. er is gewoon geen baan waar je terecht kan... en waar je goede faciliteit hebt. Ja. Ja, want al die banen zijn, zijn nodig voor de lange schaatsen en voor de short -trackers. En ijshockey vergeet, en ijshockey, ijshockey niet. Ja. En dan heb je publiekschaatsen en uh, alle andere ijsactiviteiten als curling of wat dan ook, wat ze erop bij willen doen. Dus je moet gewoon, in Amsterdam heb je maar één ijsbaan... waar je in Londen er vijf hebt. Ja. Ja. Maar goed, eh, Nederland is groter dan Amsterdam. Nee, maar is... Zijn er meer, zijn er meer uh, plekken waar je in theorie zou kunnen trainen? Ja, uh, dat er. en ik trainen, trainen door het hele land. Dan trainen we in Den Haag, in Utrecht. Ja, we trainden ook in het buitenland overigens. Maar we, toen zijn wij gewoon echt overal naartoe gegaan... om aan de ijsuren te komen. Ja, ja is toch geen doen eigenlijk. Jij krijgt 30 seconden om tegen de top van de KNSB te vertellen... dat het anders moet en vooral waarom. Waarom zouden zij zich in moeten zetten voor, een, voor de, voor de ijsdanssport? Nou ja, ijsdans is een ontzettend mooie sport. Uh, het is ook een ontzettend uh, moeilijke sport. En uh, ik denk dat het gevecht vandaag tussen Frankrijk... maar ook om de derde plaats al ontzettend spannend wordt. En dat er best wel interesse is... want anders hadden we niet te veel heren op 11 februari. Nee, het is gewoon ontzettend mooi, zeg je. Het is ja. een esthetische sport. Ja, ja. Is er een groot verschil tussen ijsdansen en kunstrijden? Nou ja, ijsdansen is een onderdeel van kunstrijden, maar er is wel een verschil tussen solo rijden, paarrijden en ijsdansen. Uh, het verschil vooral is uh, ja, sprongen meer dan één draai mogen niet. En liften boven het hoofd mogen niet. En dan zijn er nog wat uh, illegale elementen. Ijsdansen kan je beter vergelijken met borendansen op het IJs. Borroemdansen op het Ijs. Wat, wat zijn nou ille illegale. Ja, Op ille het moment dat iemand dus boven zijn hoofd uh, gelift wordt, dan is dat een illegaal element. Of als iemand. Uh, ja, een onesthetische pose heeft. dus een, Wat ze een upside-down split noemen, dat mag dan ook niet. Dan krijgen ze daar aftrek voor. Maar goed, dat weet je toch? Ik bedoel, je kent de regels, dus dan weet je dat je dat niet moet doen. Dat zou je denken, maar ik heb in het jurypanel gezeten... waarbij ik één paard, was in Frankrijk... bij een wedstrijd, uh, voor acht elementen... Voor acht, <lacht> <lacht> dus kort en lang. Dus die kwamen op min uit. Ze min, ja. Die kregen minpunten eigenlijk. Ja. Echt waar? Ja, dan had ja. En ik zoiets van, uh, ja... Maar dat is bizar, daar kennen ze de regels gewoon ja. niet. Ja, die hebben gewoon de regels niet gelezen. <laughs> ja. Dat was wel heel sneu trouwens, hoor. Maar, die, maar je maakt natuurlijk wel meer gekke dingen mee. Of is de, is de, dit, dit nee, lijkt ik met maak meer me, gekke dingen mee. Dit lijkt het dit... meest extreme als jurylid dat je mee maar Absoluut, je, ja. Joh, verdiep je even een beetje in de regels als je aan de sport begint. Nou ja, dat hadden we inderdaad allemaal. Dat we echt zoiets hadden van jongens, we willen jullie geen, helemaal geen illegale elementen geven. Nee. We willen gewoon... Ja. ja, zeggen van jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, heb je meer van die voorbeelden die je tegenkomt... dat je denkt van nou, dat is ook alweer uh, wat we nu weer hebben meegemaakt? Uh, dat is een goede vraag. Ik overval je ermee. Je ja. ja, overvalt me ermee. Ja, wel dat bijvoorbeeld iemand een cd inlevert van maar 23 seconden of zo. Dat de kuur uh, anderhalf of twee of drie minuten moet zijn. <lacht> maar hoe los je dat op? Gewoon niet? Ja, nou ja, dan moeten ze creatief zijn. Vaak zijn het op het telefoon ook. Kunnen ze dat via een telefoon spelen? Maar uh, ja, dat is gewoon... Uh, maar zijn er dan veel landen, zoals Nederland... waar het nauwelijks een serieuze sport is, op dit moment? Uh, nou ja, het is wel lastig. België is bijvoorbeeld lastig. Ik zeg niet dat, dat, uh, ik weet dat ze daar bezig zijn met novice paren, maar België is lastig. Hmm. Uh, Frankrijk is het wel heel groot. En uh, Oostenrijk is het ook lastig. Hebben ze wel wat meer paren dan in Nederland? Oké, okay, hoeveel uh, zijn er in Nederland? Op dit moment uh, is er volgens mij één uh, paar uh, in de novice actief, voor zover ik weet. In de in de novice, want, uh, of ja, het is eigenlijk nog onder de novice... want vanuit de west fries kunstrijke Maar wat is de novice? Novice is een categorie voor jonkies. Uh, ah, oké. Okay. De smurf eigenlijk. Ja, de en, en dat is het beste ja. wat we hebben nu in Nederland? Ja. Nou, een beetje, ja. Een beetje de onderafdeling van de Jupiter League? Ja. Als je het vergelijkt met voetbal? Ja. Ja, oké. Okay. Lange ja. weg wordt dat nou ja, laten we hopen dat die jongens willen blijven ijsdansen... en ja, ja. dat daar paar uitkomen. Dan ja, ja. ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja. Je zei het al, Frankrijk, dat is toch wel de top, de huidige top. Canada ook. De Canadezen zetten afgelopen nacht een nieuw wereldrecord neer... in de korte kuur. Ja. En dat klonk zo. Tessa Virtue en Scott Moyer. Een bijzonder ijsdanspaar. Let op hoe expressief zij zijn. De synchronisatie is belangrijk, maar ook de lijnen... Precies dezelfde passen uitvoeren, gelijktijdig. Vormen een geweldige eenheid. Dansen al 21 jaar samen. Als kind begonnen, zij als 7-jarige, hij als, als 9-jarige. Wauw, een fantastisch optreden weer. Wat gaat de score doen? 82,68 is het wereldpuntenrecord Tot nu toe gereden door dit paar. En daar gaan ze overheen. Jawel, we hebben een nieuw wereldpuntenrecord. 83, 67. Hans van Zetten was dat, natuurlijk. Uh, die Canadezen, wat, ma wat maakt dit parno zo goed? Ja, ze, zijn, uh, ze rijden samen vanaf dat ze negen waren of zeven. Hm. En, uh, ja, Ze zijn technisch ontzettend sterk. Maar ook dat ze al ontzettend lang ervaring hebben. En ze, als je naar hen kijkt, hebben ze een ontzettend mooie interactie bij elkaar. Gaan ze winnen ook? Ja, De Fransen moet je niet uitschakelen bij de vrije keur. Nee? Nee. Nee. Nou ja, goed. Je hebt overigens zelf heb jij nooit met je broer meegedaan aan de Spelen, hè? Nee. Waarom niet? Ja, nou, dan moet je voor het Olympisch Comité al bij de top 8, volgens mij, oh. uh, eindigen... voordat je daar uh, terechtkomt, dus. Oh, ja. oké. Okay. Het... Dus, nog even, hoor. Sorry, Thijs. Maar het is natuurlijk wel bizar... dat volgens mij jouw broer, jurylid, gewoon had ingevuld van... Uh, ik geloof dat het een formulier was, hè. Waar zou je graag jurylid willen zijn? Dat je denkt, nou, laat ik eens gek doen. Laat ik gewoon de Spelen invullen. Oh ja, je krijgt, en je, hij zit nu gewoon in Pyeongchang. <laughs> en je krijgt dus als ISU-official uh, of als ISU-jury... krijg je een lijst met alle evenementen. En dan kan je invullen. En daaruit kiezen ze dan van wie ze, ja, wie ze welke evenementen geven. Ja. En ik weet nog dat ik het berichtje kreeg van raad is waar ik uh, naartoe mag. En ik heb dit niet geraden, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee, Hij nee. zag hem zelf ook niet aankomen. Nee, denk nee ik. dat denk ik ook niet. Nee, nee, Want nee. was het voor jullie zelf frustrerend dat oh. je daar niet naartoe mag uiteindelijk spelen of zeg je van nou het is eigenlijk nooit in de buurt, we zijn nooit in de buurt geweest? Uh, ik denk dat het ook gewoon uh, duidelijk is dat top 8, uh, ja. Nee, het is wel iets wat je natuurlijk als sporter wil, dat is het ook ja. wel. Maar het is wel iets dat je gewoon zoiets had van. Maar het is nooit een droom geweest die heel dichtbij was. Niet, niet die heel dichtbij was. Nee. Nee, nee. Het moet toch wel heel geweldig zijn om dit allemaal met je broer te kunnen doen. Ja, nou ja, met de Amerikanen hebben we ook een paar broer en zuspaar. Dus ja, oké. Okay. Dus... Maar jij zit hier aan tafel en jou kan ik het vragen. Dus ja, dat is waar. Nee, dat is ook zo. Dus, dus dat moet toch heel bijzonder zijn? Hè? Nou, op uh, een gegeven moment zijn we in Duitsland gaan trainen bij uh, een Russische trainer. Die had het liefste broer en zuspaar, want die konden tenminste ruzie maken met elkaar. Oh, zonder dat het kapot ging? Ja, daar ja, ging precies. het inderdaad om. Van je broer. je oh. kan wel wat meer mensen ruzie maken... maar dan kan je echt uit elkaar... en broers. Dus blijf je altijd aan elkaar zitten. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, en de volgende dag moet je weer als broer Ja, nee, je stuurt, heeft, ja. Dus je bent gewend ruzie te keus. maken. Ja. Ja, Ga of? je kijken vannacht? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja? ja. Oh, sorry. Ja, ja Thijs, kom. Sorry. Het ja, is wel heel spannend. Hey. Ja, hoe laat begint het? Ja, volgens mij om een uur of twee... maar ik weet niet hoe laat ze gaan uitzenden. Nou, dat zal dan om een uur of twee zijn, denk ik. Ja, nou, dat, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. Of iets later. En ja, weet ik niet. Nee, nou ja. Gaan we, gaan we zo wel even voor je opzoeken. Ja. Ja. Dankjewel. Mooi, goed aan je broer. Want we hadden hem even aan de lijn willen hebben vanuit Pyongyang. Maar dat schijnt niet te mogen. Nee, zolang je in het official panel zit, uh, mag je helaas uh, geen mening geven. Nee. En dus, uh, ja. Je bent helemaal van de buitenwereld afgesloten dan? Ja, ja ongeveer wel. Je mag ook niet appen van uh, Doe die Nee, ja, Ik mag of door wel appen, maar. Uh, Hij mag niet terug appen. Ja, hij mag ook wel terug hebben, maar ja, hij mag het niet over de wedstrijd hebben. Oh, want er wordt gecontroleerd ook. Is er iemand met zijn, die kijkt mee met dat hij, hij appt? Nou, dat denk ik niet, maar ja, het is in ieder geval voor de bedoeling dat hij het daar niet over heeft. Oh, interessant. Hij mag wel zeggen: ik heb een leuk uh, straatje gezien in Pjongkong. Ja, ik heb lekker, lekker gegeten en dat <laughs> ja. soort uh, boeiende, boeiende informatie. Ja. Ja. Heel veel plezier uh, vanavond, hè? Dankjewel. Okay. It's the day, the Williams and Millennium. Handboogschutter Chef van den Berg is dit weekend tweemaal wereldkampioen indoor geworden. In het Amerikaanse Yankton. De Brabander, die zevende staat op de wereldranglijst. was zowel individueel als met het team de beste op het Olympisch onderdeel recurve. Hij versloeg in de individuele finale de Japaner Daisuke Tomatsu met 6-2. Chef van den Berg is aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond bij jullie inderdaad. Tweemaal wereldkampioen indoor, dat is nogal wat. Uh, ja, dat heb ik me laten vertellen inderdaad. Ik, uh, het voelt nog niet uh, alsof ik wereldkampioen ben, maar misschien uh, komt het nog. Ja, hoe komt dat denk je? Dat je dat nog niet voelt? Uh, ja, misschien omdat het uh, redelijk makkelijk ging deze week. En dan, uh, ja, dan, dan voelt het toch niet alsof je een, een wereldkampioenschap hebt gewonnen. Omdat het uh, toch wat makkelijker liep dan, uh, dan dat ik van tevoren had geanticipeerd. Nou, ik heb me laten vertellen dat, dat je niet heel scherp begon in die finale. Wat was de reden daarvoor? Ja, de eerste pijl uh, was ik een beetje nerveus en uh, ik begon in de teamfinale begon ik een beetje links. Uh, en toen was ik aan het twijfelen, moet ik mijn eerste pijl dan op het midden richten of moet ik hem een beetje rechts richten. En toen heb ik hem uiteindelijk rechts gericht en toen een video kreeg. Um, toen schoot ik een goede team erbij en uh, de derde pijl van die serie die zat uh, links in de negen. En uh, ja, daar ben ik nog steeds niet helemaal uit waarom hij daar zat, maar misschien was hij uh, net iets te grof geschoten. Um, maar na die, uh, na die uh, grove start ben ik eigenlijk wel... Uh, Goed verder gegaan dan heb ik eigenlijk alleen maar 10 geschoten. Ja, want je schoot 19 ja. achter elkaar en daardoor won je ja, alsnog. Kom. Heb je wel eens vaker zoveel tienen achter elkaar geschoten? Ja, en, uh, met enige regelmaat, maar uh, nooit in een WK-finale. Precies, <laughs> dat is dan wel een belangrijk verschil. Dit was uh, indoor. Je bent uh, tweemaal wereldkampioen indoor geworden. Is er een groot verschil tussen indoor en outdoor boogschieten? Ja, er zijn heel veel heel veel verschillen indoor en uh, outdoor. Sowieso indoor is er maar 18 meter in plaats van 70 meter. Uh, daarom is de kaart ook uh, ja, drie keer zo klein. Dus uh, dat betekent dat de 10 in, uh, in omvang, uh, of die in, in diameter is die 4 centimeter in plaats van 12,2. Mm -hmm. um, er is geen wind. Dus uh, je hoeft geen rekening te houden met, uh, met weersomstandigheden uh, wat dat betreft. Dat maakt het makkelijker, en, uh, denk ik. Ja, in zekere zin maakt het dan makkelijker, maar van de andere kant betekent het ook dat het voor iedereen makkelijker is. Ja, dat is waar. De competitie waar. Wordt, er niet, uh, wordt er niet minder om. Nee. Uh, integendeel, uh, Nederlanders zijn over het algemeen best wel goed in, uh, in schieten in slechte weersomstandigheden. Omdat wij in Nederland nogal veel slechte weersomstandigheden <lacht> ja, hebben, dus daar uh, ja, zijn we redelijk aan gewend. Ja. ja, als je indoor staat, dan, uh, dan heeft iedereen uh, de gelijke uh, omstandigheden en dan... Uh, ja, dan kan dat wel eens in het uh, nadeel uitpakken voor ons. Maar uh, ja, op dit moment we, zijn we van zulke kwaliteit... dat we daar eigenlijk uh, supergoed mee om kunnen gaan. En dat is gebleken. Ja, Wat is de status van het indoor boogschieten lager dan van het outdoor? Bij ons in de Olympische discipline is die, uh, is die iets lager inderdaad. Dus uh, bijvoorbeeld Korea, de, de, ja, het nummer één uh, land in uh, in boogschieten... doet dat niet mee. Maar dat is wel ongeveer het enige land die er echt toe doen die hier niet waren. Dus... Uh, ja, het niveau was nog steeds verschrikkelijk hoog. En, uh, ik schiet er nu Europees record en ik renk daarmee tweede. Dus ja, dat is echt op zich genoeg. Ja precies, dus heb je een heel, heel hoog niveau gehaald. Uh, to toch ja. Waarom zijn de zuid uh, koreanen er niet? Zijn er die druk met de Olympische Spelen in eigen land? Of, of wat, wat, wat is de reden dat ze ontbreken? Um, ik weet niet precies uh, wat de reden erachter is. Maar uh, ze zijn, uh, historisch gezien schieten zij uh, weinig uh, kampioenschappen in door Um, ja, wat daar de reden achter is precies, dat weet ik niet. Uh, misschien dat ze al outdoor aan het trainen zijn... of uh, dat ze daar geen, uh, geen geld aan willen besteden. Uh, ja, daar kun je van alles over speculeren. Ja, voor jou doet het niks af aan jouw titels? Nee, voor mij niet, nee. nee. Uh, gisteren won je ook al uh, goud op de teamwedstrijd... samen met Rick van der Ven en uh, Steve Weiler. Uh, ja, het team gaat ook nog voor de bronzen medaille op het onderdeel Compound. Wat is jouw gevoel ja. bij die uh, teamoverwinning van gisteren? Ja, dat is... Uh, voor mij is het een soort van een stukje waardering voor alle moeite die we er de laatste tijd in hebben gestopt. Dus we hebben heel hard getraind. Um, en we trainen drie keer in een week, trainen we met z'n allen samen. Um, en ja, die, die beginnen gewoon de vrucht af te werpen, die training. En uh, daar ben ik heel blij mee. En uh, dat er een, een soort van bandel staat binnen het team, uh, yeah, dat, dat blijkt gewoon uh, uit de resultaten ook. Ja, ja, mooi man. Volgend jaar WK Outdoor in Nederland, hè? Ja, in uh, Den Bosch. Hoe, hoe leuk wordt dat? Ja, dat wordt super vet. Uh, sowieso uh, ik, ik kom ik uit de buurt van Den Bosch. Dus uh, voor mij wordt het een soort van thuiswedstrijd. Um, en ik uh, ben redelijk nauw betrokken met de, de organisatie en, uh, en, en ja, eigenlijk alles wat er mee te maken heeft, uh, daar, daar ben ik van, uh, van op de hoogte en uh, daar ben ik uh, super blij mee. En uh, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Ja, en is dat nog een voordeel als je betrokken bent bij de organisatie? Kan je dan iets regelen waardoor het voor jou aantrekkelijker wordt? Uh, nou, in principe blijft het hetzelfde. Het is nog steeds uh, dat we die pijlen zelf in het moeten schieten. <laughs> okay, maar we hebben maar. Wel, uh, van tevoren uh, hebben we waarschijnlijk wel een keer het wedstrijdveld gezien. En uh, dan kunnen we een beetje ja, visualiseren hoe het, uh, hoe het uh, eraan toe zal gaan. En uh, ja, misschien dat ons dat net een stapje voorop geeft. Ah, ja. Voor de rest, uh, schieten blijft schieten. Chef van den Berg, handboogschutten, dankjewel. Ja, de Olympische roes neemt niet van iedereen bezit. Neem de shortstrike ploeg. Shinky Knecht en Jaren van Kerkhoff weten dat ze met eremetaal thuiskomen. Maar hoe anders is de situatie van Dylan Hogewerf en Daan Breusma? De een moet nog voor het eerst in actie komen. Zelfs de relay ging aan hem voorbij. En de ander moet opkrabbelen naar die dramatische halve finale relay. Maar de knop moet om. Morgen moeten ze, alle, moeten ze er allebei staan op die 500 meter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Dylan Hogewerf, de verrassende Nederlands kampioen van 2017. En de winnaar van EK Zilver op de 500 meter datzelfde jaar. Aan winnen door, mag niet van Hogewerf. Hogewerf doet de deur dicht. Zinkie krijgt pak de 500 meter. Hogewerf finish Zweden. Maar de spelers zijn inmiddels anderhalve week onderweg. En het aanstormende talent heeft nog geen wedstrijdmeter gemaakt. Hij mocht niet eens meerijden in de halve finale van de relay.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 We hebben nog een paar voetbaluitslagen voor u. Bas Dost heeft zijn rentrée bij Sporting Portugal gevierd met een goal. Hij maakte de 1-1 tegen Tondela. Dost was de laatste weken geblesseerd. Het doelpunt was niet genoeg voor drie punten, want het bleef ook bij 1-1. Ja, Man City is uitgeschakeld in de rv Cup. Miljoenenploeg verloor met 1-0 van Wing Athletic. Dat uitkomt op het derde niveau. De enige goal werd gemaakt door Will Greggs. Kent u nog de noord die wereldberoemd werd met dat liedje... Tijdens het EK van 2016. En jong Ajax hoeft de koppositie aan de Jupiler League niet meer te delen. Ze wonnen vanavond met 2-0 van Os. En daardoor staat jong Ajax nu drie punten boven NEC. Maar we gaan naar Diedrich. Diedrich, wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, vandaag was de 500 meter bij de mannen op de Olympische Spelen. En geen enkele Nederlander haalde het podium. En dus hebben we straks na 11 een speciale thema-uitzending over de belabberde staat van het Nederlandse schaatsen. Want hoe kan het dat een land dat ooit tot de toplanden behoorde in het internationale lange baanschaatsen zo ver is afgegleden? Uh, wat moet er allemaal veranderen? Want dat er iets moet veranderen, dat is nu wel duidelijk. Uh, we gaan daarover praten met Atemos, Peter Hubala en Hiroyashu Shimizu. Hoe zorgen we ervoor dat we er volgend jaar gewoon weer bij zijn op de WK-afstanden... Uh, misschien moeten we onze jeugdtrainers anders gaan opleiden... meer aandacht besteden aan het mentale aspect. Misschien ook gewoon harder trainen. Hè? In het buitenland wordt vaak harder getraind. Alle oplossingen komen aan bod zometeen na het nieuws van 11 uur. Ik kan u al niet wachten. Het wordt gepresenteerd trouwens uit Oog door Chris Keijne. Tot morgen. Tot morgen. Dag.